Zal er geen ander ooit zijn. Je bent als een wilde idee, die niet kan de zonzijde zien. Je brak veel harten en ook dat van mij. Je liefde en maar waren spoede. Je bent als een wilde orchidee, die slechts van bewondering leeft. Toch komen de tijden dat men je gaat meiden. Weet dan dat nog een om je gaat? Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.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 Je ogen, je haren, je kersenrode mond waar ik het meeste, het liefste van hou. Er zijn miljoenen lieve meisjes, maar geen een zoals jij. Jou kan ik niet vergeten, jij blijft me altijd bij. Zijn het je ogen, je haren? Er is een rode mond waar ik het meeste, het liefste van hou. Ik weet nog steeds niet, lieve kind, wat ik het mooiste vind, zijn het je ogen.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 Jij weer last van een stier oh wat oh oh oh yeah. oh oh oh oh oh oh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 Ik blijf je dragen mijn leven lang. Een mathoos kan u lang vertellen. Een mathoos maakt in me zover mee, maar kom hij. De mond van een paar, maar ze, toen ze zich in Yokohama was geweest. Ze weet dat mogen aan de zee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 That is the R of Ma Een dan gaat je voor de orde, kom de eestjeblieft. Ken het eraf, middelbare dame? Of komen u een moeilijkheid thuis? O voor hoe bestaat het? Waterverf, wijd u dat? Wat Zijn stem is zacht, zijn tanden glinsteren als hij lacht. En iedere vrouw is in de macht van Juan Juan de Santa Fe, olé. Hij heeft zich zijn geen hand. Hij is niet knap, hij is charmant. En iedere vrouw in heel een land. Fiesta of Juan is daar present En hij danst de tango met en temperament En hij fluistert zachtjes in de oren van een vrouw Bij een muziek vol romantiek Ik hou van jou oh, Zijn rik is fel, zijn stem is zacht ik vind vast en dat zij lacht, hij niet goed ervan is in de macht van Om haar heen. En duizend vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. Het schalde juichend door duizend bomen, en heel de wereld heeft dat gehoord.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 Stop!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 kunst elkaar omarmen ziet de kleur aan het geheel verlang naar die stad toch zoveel er klinkt muziek vol romantiek in wegen de oude tijd is werkelijkheid in wenen, het is veel lang voorheen bleef waard. En straks werd nog nooit geefbaar, want zijn muziek is daar nog niet verdwenen. De wijn die vloeit, het praten vloeit in wenen.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 Wie ik nog een was, zo van een jor of Toen vong ik heel van alles aan en leid ik niks met rust Zo dicht aan het rummelke en pak de michke keukske Dat zachte man doet de neid, ik zet ik in het huikske <tied>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 Ver bij de waterkant, ver bij de waterkant, ik heb voor het eerst ontmoet. Ver bij de waterkant, ver bij de waterkant, was in de wolken en ik voel jij me kussen wat, ver bij de waterkant, ver bij de waterkant, ver bij de waterkant, ik voel jij me kussen want ver bij de waterkant. U bent beslist aan buis, maar na verloop van nog geen jaar werden wij we een puin. Stonden wij samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant.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 Draakt broodjes in man, de man Spadentrommel met verband En dan gaan we naar de spinten En we tikken en we draaien En we schommelen met veen Tot we wisselen van de. In zijn zonnetje lacht. Zij zwoegen er dagen en nachten, terwijl hun gezin angstig wacht. Het valt de zon meer schijnen, want in de mijn regeert de nacht. Blouwen de klokken van Limburg-Mila de klokken, zur de poin lodus du sind wat stedelijk gebeure loen klokken van limburg mir klokken van limburg Milange, Bim-bam, bim-bam, klokken versterken de buin. Pap-pap, twink kleine vingers, voor oh, wat zijn ze klein.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 Okay Ben jij voor mij? Op een Wat is er? Is weer al een variant. Dat doet ze weer zo nu en dan. Is maar uit en al het variant. jongens die kan hem op wat van. Heel de dag liedje Van lief en leef Op plein en straat en vracht En even wordt Door het zangerig melodietje In ieder hart Wat zonneschijn gebracht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 Ik zo so delbaar. Ik van dich wie ich dich kenn. Ich will ich bin grünt, ik dich ken. Ik wil u veral verkloren. Ik ben groter dat ik Limburger ben. Limburg. Hey oh, Bon und ich kenne ooit milberg vergeten, du bist so schon, du spinnst gekommen. Valdra valdra valdra, valdra, valdra, valdra, Valdra, Valdra, het geeft me levensmoed. Zit u ooit in de narigheid, neem dan een kloek besluit en trek er eens van tijd tot tijd, al een de We'll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 is mijn eenzaamheid gelukkig voorbij, dan zie ik de wereld weer vol zonneschijn en ik hoop dat je eens vooral Ons Het lost in een stil, mee in de maand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 door kleurenspel in zonder luister. En bij het zien van zoveel kracht heb ik die wijze geleerd. Dus hier waar wij de op mijn Jonge liefde, snel ontlukken zal, en daarom als je wil, gaan wij we weer in April, u Portugal, het land van bloemen. De ooievaart kwam al gevlogen, mijn moeder keek angstig omhoog.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 Zou ik willen zijn, daar worden dromen waar? In Wander is alles rein, leeft men slechts voor elkaar. Ik heb een heel mooi sprookje, Daarmee breng ik vaak uren zoek. Ik lees dan hoe het goede steeds het kwade hoofd Ach, waar een vroeg je zegt, dan was het leven lang niet slecht. Maar wie als broertjes nog gelooft, dat is maar.